Dit is Radio 1. KRO, NTR, VPRO. Holland Dok Radio. Gepresenteerd door Vincent Bijlo. Goedenavond. Straks om tien voor tien ongeveer een cursus alleen zijn. Singles voor singles. En deze week gaat het over moeilijke momenten in het leven van de single. Maar nu eerst een documentaire in het kader van de themaweek Leven de Stad. Een krachtwijk vandaag, een prachtwijk, een vogelaarwijk... een achterstandswijk, een wijk in beweging. Het is een wijk waar je de gordijnen open moet hebben. Waar je de vitrages recht moet hangen, anders dan bellen je overburen aan... om te zeggen dat ze er zo last van hebben als ze naar binnen kijken bij jou. Het is een wijk waar je mee moet doen, waar je je aan moet passen. Het is een dorp... In de stad. Het is een buurt met name van de straten als de Laan van Chartroise, de Vijgenboomstraat, het Bosbessenplaatsoen, de Druifstraat, de Walnootstraat, de Bremstraat, de Palisanderstraat, de Boerhovelaan. Het is een buurt die verandert. Er worden woningen gesloopt. Dat zijn heel veel sociale huurwoningen. Daar komen dan koopwoningen voor terug. Zoals eigenlijk in alle vogelaarwijken, krachtwijken gebeurt. Maar daarmee krijg je natuurlijk een gemixte buurt. Emmy Kollau, die ging daarheen. Ze sprak met oud, ze sprak met nieuw, ze sprak met woonmanagers, ze sprak met mensen die het betreuren wat er gebeurt, mensen die toejuichen wat er gebeurt. Zij maakte de documentaire van vanavond over de dynamische stad, over de altijd veranderende stad. We gaan luisteren naar Beter Wonen. Iedereen let op iedereen. Iedereen houdt elkaar in de gaten. Blijven jouw uh, lamellen te lang dicht? Dan wordt er al gebeld van, hé, hey, hallo, is er wat? Een echt volksbuurtje. Het is hier als, uh, als, er, als er een groot voetbaltoernooi is. Dan zitten ze met, uh, met de campingstoeltjes en de kratjes bieren op de stoep. En als je wel eens rondloopt, dan zie je echt 20 uh, nou, mensen in een huisje gepropt. Uh, wat eigenlijk bijna niet past, maar het ziet er wel heel gezellig uit. Dus het is een gezellig buurtje, maar een echt volksbuurtje. Ben je twee dagen nu op straat geweest, wordt er gevraagd, ben je ziek? Hoe ik voor je doen, uh, Dat soort dingen gewoon. Ik wil hier nooit meer weg. De mensen die geven elkaar nog een hand hier. Die kijken elkaar niet meer met een scheef gezicht en hij ziet lopen. En dat, dat is ook wat waard. Hier is het nog dat uh, als het zwinters heel erg koud is en geur is... en dat de vuilnisman door de straat rijdt en dat je op het raam klopt en zeg van, moeten jullie een bakje, want die jongens hebben het koud. Dat, dat gebeurt nog in, in deze wijk en dat, dat zie je nergens. Ondiep, een oude volkswijk in Noordwest-Utrecht. Tegen wil en dank bekend vanwege grootschalige rellen vijf jaar geleden. De oude ondiepers, die hebben het er liever niet meer over. Ze houden van hun wijk. Mij krijgen ze hier alleen tussen zes plankjes uit is een veelgehoorde uitspraak. Toch moesten mensen verhuizen. Woningbouwvereniging Mitros startte in 2005... met de herstructurering van de wijk... en sloopte grote delen om er nieuwe woningen voor terug te bouwen. Vaak koopwoningen. De eenzijdige bevolkingssamenstelling van Ondiep... moest namelijk doorbroken worden. Ondiep moest een betere wijk worden. Een wijk met kansen voor bewoners. Er is niks meer te zien van de oude wijk eigenlijk. Dit was een uh, kleine wijk. Dat is nu allemaal nieuwbouw. Dat is, uh, dat is nu allemaal nieuwbouw, ja. Ja, dat is uh, een jaar of twee geleden is dat uh, opgeleverd. Ik vind het contrast zo groot. Ja. ja, het contrast is ook groot. Ik bedoel, als je daar naartoe kijkt, dan zie je allemaal nieuwe huizen staan. En achter ons, uh, ja, het witte wijk, dat is de oude staat. En als je daar nou doorheen loopt, dan is het net als dat je in een, uh, in een dorp loopt. Ik vind het oude toch wel leuker. Ja, het straalt wat meer uh, leefbaarheid uit. Nieuwbouwijk, dat ziet er zo steriel uit. Een hele hoop uh, luxe flexen naar beneden. Ja, ik weet het niet. Kleine wijk, Witte Wijk, Bomenbuurt en Fruitbuurt. Samen vormen ze de kern van Ondiep. Rob van der Weert gooide erop in de Rietstraat. Hij heeft een gadgetwinkel op Ondiep 78, maar werkt vooral als cameraman. Hij is, zou je kunnen zeggen, de chroniqueur van de buurt. Ik heb best wel een hoop gefilmd, maar ik heb ook heel veel beelden van, uh, van bewoners gehad. Ja, ook de ontwikkeling gevolg van het sloop van de kleine wijk en de nieuwbouw. Om zo een beetje een, uh, een plaatje te krijgen hoe de wijk was en, uh, en ja, nu is geworden. Wie is dit? Dit is René de Haan. Hè? Van het levenslied? Ja, ja. Amsterdamse zangeres. We hadden met, met het buurtfeest. Hadden wij, uh, dat duurde twee vrijdags en zaterdags. Uh, altijd twee dagen. En dan zaterdagavonds, om uh, rond 11 uur. hadden we altijd een, een zogenaamde mystery guest. Dat was meestal een, een bekende artiest. Dan, dan kwam de hele buurt natuurlijk. Uh, naar de Rietstraat toe. En dan was het. Uh, ja, drie kwartier tot een uur uh, voor de hele buurt gezellig, meedijnen meezingen Dit ja. is in de Rietstraat waar u dus ja. gewoond heeft? Ja, klopt. Cool. Ja, er staan echt uh, honderden mensen. Leiden. Ja, die kwamen vanuit heel de buurt en dat, uh, ah, dat ging altijd perfect. Eén ding was wel heel belangrijk, er werd uh, geen drank verkocht. En dat is denk ik ook de een van de redenen geweest waarom er ook nooit geen ruzie was. Uh, ondanks dat er... Mensen die niet in de straat woonden, daar kwamen. het was gewoon feest, het was gewoon gezellig. Ja geweldig, ja, je ziet het, iedereen ging uit zijn dak, ja. dat was... MUZIEK uh... Dat ja, is inkomen, toch... kom ja. Voor de Kijk zo, Ja, Jongen, hoppen, hoppen, Dit is Eigenlijk de, de, de zwarte dag, hè, 11 maart 2007. De dood van René Mulder. Ja, ja. En, en het wat er allemaal na gebeurde, natuurlijk. En wat gebeurde er ook alweer precies? Nou, hij, hij schijnt uh, ruzie te hebben gehad met een aantal jongeren die daar op het plein uh, rondhingen. Uh, dat is geëscaleerd, er is politie bijgekomen. En uh, ja, goed, wat er toen precies gebeurd is. Er zijn uh, natuurlijk uh, verslagen van. Ik ben er niet bij geweest, maar goed. Rien Mulder is neergeschoten en uh, door de, plek, de politie, toch? Door de politie te plekken overleden. ja. En waarom bereiken toen daarna dan die rellen uit? Ja, nou, dat vraag ik mij er nog steeds af. Tuurlijk waren er een aantal mensen die zeiden van. Hey, vooral als je niet precies weet wat er gebeurd is. Dan, uh, maar het punt is dat die rellen werden veroorzaakt door mensen die helemaal niet uit deze buurt kwamen. Zelfs mensen van, mensen van buiten de stad. En dat is zo, zo bezopen. Dat is nog steeds onbegrijpelijk. Ik weet nog niet hoe die vlam in de pan heeft kunnen slaan. Dat, ik ken er niet bij. Dat is de oude politiepost op de plantage. Er is een brandbom naar binnen gegooid. Een onopvallende politieauto is in de fik gestoken die avond. Brand weer bekogeld met, met stenen. Het is te gek voor woorden. En toen werd de buurt helemaal afgezet door de ME twee nou, dagen lang. De, de gemeente heeft op een gegeven moment uh, hekken om het hele wijk heen geplaatst. Er is ook ME vanuit het hele land hier naartoe gekomen. En uh, ja, toen heeft het wijk ik geloof twee weken uh, op slot gezeten. Ja, hier zien we de hekken echt de hele straat afgesloten. Het, het lijkt wel, oorlog. Nou, dat het is ook net oorlog als je dat zo ziet, ja. Geachte oudbewoners. Buurtbewoners en belangstellenden, graag wil ik samen met u stilstaan bij de start van de sloop van het kleine wijk. We nemen tenslotte afscheid van een heel karakteristieke buurt in Utrecht met een rijke historie. Dit is de mevrouw van de Mitros. Dit is de directeur van de Mitros, ja. In 2001 kondigde Mitros aan van plan te zijn om het kleine wijk te slopen. Die bewoners staan er maar een beetje bedremmeld bij, hè? Ja, kijk, er, er zullen een aantal mensen geweest zijn die best wel terug hadden gewild, maar ja maar 18 huurwoningen terugkomen. Kijk, het waren de mensen die daar woonden, waren geen mensen die 2,5 ton neer konden leggen voor hun koopwoning. In totaal worden er 1100 huizen gesloopt. En wij verheugen ons erop dat er straks een nieuwe kleine wijk in gebruik wordt genomen. Waar we de bewoners meer toekomst en woongenot kunnen bieden dan nu het geval is. Dan gaat in huis. Ja. Ja, en toen ging het hard. Het was het trouwens een raar gezicht toen, uh, toen het hele wijk weg was. Als je hier dan op de kruising stond en uh, nou ja, je zag één, één groot gat. Het was echt uh, was wel, wel apart. Ach, en die mensen die staan erbij en kijken er nu. Ja, ja, ja. ja. Kom je gezellig hier zitten met je stoel? Ga je lekker niet bij het tafeltje zitten? Kom er bij honger zitten. Uh, dit is mijn zusje Mia Ooft. Zij uh, woont hier. Zij is mijn jongste zusje. En zij woont in de Rietstraat. Nou, ik ben Dan Wieneke. Ik woon op het Boerhavenplein. Havenplein. Dit is mijn oudste zus. Zus Corrie heet ze, maar wij zeggen Kokkie. En ik denk dat de mensen uit de buurt haar ook als Kokkie kennen. En dit is mijn zusje Olga, maar wij noemen haar Olly. En ze wonen alle drie in de wijk, Rietstraat, Elstraat, Boerhavenlaan, Boerhavenplein. Ik heb nog meer zusjes die er niet zijn, maar nog, ik heb nog een zusje in de Rietstraat. Ik heb een zusje in de uh, Hornstraat, nog, nog, nou, nog een zusje in de Elstraat, dus ja. Eh. Wij, wonen, wij zijn in de, in de wijk geboren en we wo, wonen er nog steeds. We zijn, misschien, sommigen zijn eventjes eruit geweest, maar al heel snel weer teruggekomen. Ik heb eerst een jaar in de Tembaanstraat gewoond. Toen ben ik daarna op de Larvische Treuze terechtgekomen tot de afbraak. Daar heb ik 40 jaar gewoond. Het was een eensgezinswoning. Kinderen zijn er geboren en opgegroeid. en Mijn man heeft daar alles in dat huis zelf gedaan. Die is 12 jaar geleden overleden. En toen moest ik dat huis uit en ik kon er niet uit. Ik vond het een verschrikking. Dus ik ben ook tot de laatste dag ben ik in het huis gebleven... totdat het opgeleverd moest worden. Het was al helemaal leeg en mijn nieuwe huis stond gekant en klaar. En ik kon er niet uit. Ja. En was het niet heel oud intussen of, of achterstallig onderhoud en zo? Op de laan waar ik woonde? Nee, want mijn man deed daar alles zelf. En waarom moest u eruit dan? Omdat het afgebroken werd voor de nieuwbouw. En waarom kwam er dan nieuwbouw? Ja, dan moet je bij de mitros zijn, hè. Dat werden koopwoningen, appartementen en uh, ja, maar een paar sociale huurwoningen. Dat, uh, de mitros uh, die uh, liggen met richting de hele troep bij elkaar. Want die zeiden toen altijd op een vergadering van... nee, u kan weer gewoon op uw eigen plekje terugkomen. Nou, dan had ik hem wel moeten kopen. Ik ben Pieter Akkermans, ik ben ontwikkelingsmanager bij Mitros en verantwoordelijk voor de hele nieuwbouwopgave hier in de wijk. Wat is dat, een ontwikkelingsmanager? Nou, Ik ben, zit bij de afdeling Mitros projectontwikkeling. Wij zijn een aparte afdeling van Mitros die zorgt dat er uh, nieuwbouw komt op de plek waar oudere woningen hebben gestaan. Dus eerst dat die woningen gesloopt worden, mensen goed uitverhuisd worden. Daarna dat er nieuwbouw komt en dat die uh, verhuurd wordt. En naast u staat... Ineke Hoebericht, ik ben gebiedsmanager van... Uh... De wijken uh, Zuilen en Ondiep onder andere. En uh, ik ben, zit bij het woonbedrijf en dat houdt zich vooral bezig met uh, leefbaarheid in de wijk. En uh, ook het uh, strategisch voorbeleid zoals we het noemen. Dat betekent dat je van tevoren bedenkt welke plannen zijn visies ontwikkeld voor uh, nieuwbouw, sloop. En Pieter pakt het je dan later over. Oké, okay. dus een gebiedsmanager doet in het kort... Mijn afdeling uh, uh, maakt de plannen, de wijken, de visieontwikkeling doen wij. En wij maken de programma's van eisen voor de sloop, of nieuwbouw, of renovatie. Dus het voorbereidende werk. En daarnaast doen wij ook leefbaarheidsprojecten in de wijk. We staan hier op de kruising uh, Ondiep, Luim van Chartreuse. En hier voor mij uh, ja, vereist een complex. Wat gaat het worden? Uh, dat wordt een complex van 49 huurwoningen. Uh, is, tegenover hebben we al net zo'n complex gebouwd met uh, ook uh, huurwoningen en koopwoningen door elkaar. Eigenlijk was de bedoeling dat die 49 woningen koopappartementen zouden worden. Maar uh, de vraag naar koopappartementen is zo ingezakt dat het uh, dure huurwoningen gaan worden. Vrije sector. Vrije sector, huurwoningen, ja, duurdere huurwoningen. En uh, ze zijn begonnen met bouw in december en uh, nou, eind van het jaar, begin volgend jaar zijn ze af. En wat stond hier, uh, zeg maar, een jaar geleden? Een jaar geleden was het nog helemaal vlak, toen was uh, waar de woning al gesloopt. Maar hier hebben uh, benedenbovenwoningen gestaan van hetzelfde type als wat je daar aan de overkant van de straat ook ziet. Ja, dat zijn uh, nou fikse huizen, toch? Met oranje kozijnen en een uh, schuin rood uh, pannendak, zoals overal hier eigenlijk. Ja, inderdaad. En uh, het zijn van een type wat... Uh, uh, ja, wat, wat heel moeilijk te renoveren is omdat uh, ze wat raar in elkaar zitten. Er veel geluidsoverlast is ook van beneden en bovenburen. En uh, we kunnen op deze plek hier aan de Grote straat Laam ...kunnen we ook wat meer woningen terugbouwen dan er dan staan. Dit is een uh, project uh, Fruitkwartier heet dat. Dus er worden de woningen op dit moment opgeleverd. Uh, Het is een nieuwbouwproject. Uh, hier hebben we hiervoor uh, gezinswoningen ook gestaan. Uh, die, uh, hebben we gesloopt en nieuw gebouwd en uh, uh, een heel nieuw wijkje uh, gemaakt en uh, ja, waar in het verleden al het parkeren op straat was, uh, wordt het hier zoveel mogelijk achter de woningen uh, gedaan, zodat de straat zelf uh, wat meer vrij van parkeren is en uh, je wat makkelijker uh, gewoon in het groen uh, loopt. En ik heb begrepen dat hier een hek komt, ja. dus, dus deze hele achterkant, het straatje, wordt eigenlijk afgesloten. Waarom is dat? Ja, dat is uh, natuurlijk gewoon uh, om uh, te zorgen dat die bewoners een, een veilig binnengebied hebben... waar ze hun auto goed kunnen parkeren, en kinderen rond kunnen lopen... en niet zomaar uh, buitenstaanders hier uh, uh, rond kunnen neuzen. Uh, gewoon voor de veiligheid uh, om hier te wonen. Ja, want uh, Ondiep is natuurlijk een van de veertig vogelaarwijken... of krachtwijken, prachtwijken. Ik krijg af en toe de draad kwijt. Is het slecht gesteld met de veiligheid hier? Nou, dat valt op zich wel mee. Um, het is natuurlijk zo dat vijf jaar geleden er rellen zijn geweest in Onliep. Dat is uh, algemeen bekend. Um, toen moest men met de ME uh, de wijk in. Um, daarna is eigenlijk gekozen om, uh, om gewoon veel uh, aandacht te gaan besteden aan onder andere Ondiep. En dus is Mitros ook begonnen met uh, het, ja, het grootschalige aanpakken van de woningen. Dat was ook gewoon nodig. Ze waren technisch niet in goede staat. En wat je dan ziet is dat er een bepaalde dynamiek in de wijk is ontstaan. En die heeft er wel geleid dat er ook een andere woonsgroep is gekomen. Um, dat ook mensen zijn uitverhuisd uit de wijk. Mensen die terug wilden keren, konden terugkeren. Die zijn ook veel mensen teruggekeerd. Maar je ziet een wat meer menging in de wijk. En dat heeft wel waarschijnlijk toch geleid tot een wat andere dynamiek. Kijk, de sociale cohesie wordt enorm geprezen in en Ondiep. Dat heeft ontzettend goede kanten. Mensen zorgen voor elkaar, mensen komen voor elkaar op, maar soms beklemt het ook. Worden mensen ook in een bepaalde greep gehouden. Soms is er toch wel erg veel controle ook. En wat je ziet is dat er mensen van buiten komen en dat geeft een bepaalde impuls. In ieder geval zie je dat de veiligheid in Ondiep verbeterd is. MUZIEK Ruud Visser, we staan voor het hok. Jouw hok. Het jongerencentrum van de Wijk Rondibia. Ik ben er vier jaar geleden over begonnen en nu draaien we anderhalf jaar naar succes. Het is een oude gate. Best groot van binnen: tafeltjes, grote tv. Jongeren zitten te kaarten, sigaretjes roken, biertje erbij. Nee. Dat is het idee. Nee. Ja, dat, dat is wel het idee. Maar door de week mag hier sowieso niet gedronken worden. Het is alleen op vrijdag, zaterdag dat ze beperkt mogen drinken. Het is nou niet zo van joh, ik ga daar drinken en ik ga dronken naar buiten. Dat gebeurt absoluut niet. Dat weten de jongeren zelf ook. En ze doen het ook niet. Want ze hebben zoiets van joh, we kunnen hier de hele week terecht. Door de week is dan geen alcohol. Ja, ze mogen gewoon een kaartje leggen, ze mogen gewoon roken binnen. Ja, want als ik ze zeg, ga buiten roken, ja, dan hebben we de overlast nog op straat. Daar willen we juist vanaf. Dus we hebben het eigenlijk, het project draait eigenlijk om. Van de jongeren van straat, hun naar de zin eh, en de wijk hebben het naar de zin. En het is gewoon, je blijkt uit, uit cijfers van de politie... dat het voor 90% de overlast in de wijk gedaald is. Nou, dan vind ik het uh, toch wel een succes dat uh, zo'n hok gekomen is. Uh, Oud en nieuw zijn we open geweest, 70 maanden binnen gehad. Maar niet de prullenbak, vernield in de wijk. Nou, ik denk dat de gemeente daar een hele hoop mee gewonnen heeft. Ja, want dat was de jaren daarvoor wel anders. Uh, ME-inzet, politie-inzet, twee, drie zijn ME, dat kost natuurlijk klauwen met geld. En dit, ja, dit, dit, dit was gewoon een succes en daarvoor een paar, ja, paar rotcenter. U bent uh, opgegroeid in deze wijk, niet geboren, maar wel uh, 40 jaar gewoond. Hoe zou u ondiep omschrijven als buurt? Uh, de volksbuurt. Uh, het is echt een uh, gesloten gemeenschap eigenlijk. Het is een dorp in de stad. En ondiep is gewoon, ja, ondiep is ondiep. En kom je als buitenstaander erbij, dan zou je echt eraan moeten passen aan, aan die mensen. Kijk, hier zitten ze nogal eens voor de deur, dan nou wordt dat in de loop der jaren wordt dat wel steeds minder. Maar in principe ja, iedereen kan iedereen eigenlijk. Ik ken alle ouders, ik ken alle jongeren ken ik. En dan hoef het niet bij naam te zijn, maar ik, hey, die hoort bij die thuis, die hoort bij die thuis. Dus als er wat is, ja, dan is het zo opgelost, en we lossen meestal de problemen zelf op typisch ondiep is om dingen onderling samen op te lossen? Ja, zelf op te lossen. Zelf op te lossen. En niet, en niet, en niet, en niet de politie gaan bellen of wat dan nou, ook. Probeer het zelf op te lossen, zoveel mogelijk. Het lukt niet altijd en dan, dan komt er ook politie bij kijken. Maar ja, over het algemeen mag, mag ondiep en de gemeente heel niet klagen. Tuurlijk, het is, het is een wijk wat problemen gehad hebt. Maar je ziet nu, we krijgen nu een hele renovatie heel nieuwbouw om ons heen waar ik eigenlijk niet zo blij mee ben want ja dat samen import dat komt overal vandaan de gekste hoeken van nederland komt het vandaan die zijn dit niet gewend dus als je nou je auto een keer op de stoep zet is van een lekker asje nou dat gebeurde 40 jaar geleden ook al dus en dan kom jij te vertellen even dat het asje is nee zo is het niet ik vind gewoon als je hier komt wonen dan weet je waar je komt wonen kijk er is zat media aandacht aan geweest dus als je hier komt wonen weet je ook waar je waar je gaat wonen en wat je eigenlijk tegen kan komen Waarom erop? Het lijkt ondiep hè. Je komt net aanrijden, kom je van je werk? Ik kom niet van mijn werk af, ja. Elke dag zo rond een uh, uurtje of half zes tijd. Ja, ja hopelijk iets eerder, morgen gesproken, maar hier uh, er files voor zijn. En wat doe je voor werk? Ik ben IT-architect. Dat zegt de meeste mensen helemaal niks. Maar... Iets met computers, denk iets, ik. Dan. Iets met computers, ja, maar dat is heel vaak. Uh... De meeste mensen denken dan aan.. De... Desktop, computers, Windows, en daar doe ik helemaal niks mee. Ik hou me vooral bezig met de grote systemen, zoals banken en overheden en uh, dat soort uh, speelgoed. Jeroen de Meijer, jij bent uh, voorzitter van de bewonersvereniging van het nieuwe ja, kleine wijk. Ja, het nieuwe stuk, ja, klopt. Ja, het begon als kopersvereniging. Ik heb hem opgericht toen alles nog gebouwd moest worden. Eigenlijk als idee om nou, mensen elkaar te leren kennen. Wie worden je buren, wie zit in je wijk? Maar um, ook te kijken van, nou, hoe zorgen dat het een beetje een gezellig groepje wordt. Dat je je buren tenminste kent en er een beetje meer praat. Dat hoort toch ook een beetje bij een volksbuurt. Dus dat sfeertje weer toch een beetje vasthouden. We heb pas nog een buurtfeest gehad. Uh, borrels en, uh, en ook activiteiten binnen de wijk. Dus uh, ja, opruimen van aan en het uh, beheer van het, uh, de tuin in het midden. Dat moeten we ook zelf doen. Dit is mijn huis dan. Uh, welkom. Uh, ja, de woonkamer. Dat leek me redelijk duidelijk, denk ik. Redelijk ruim, dus het moet uitbouwen. Een beetje landelijke sfeer. Ja, de gordijnen zijn nog een discussiepunt. En, nou, of die blijven hangen. En je hebt alle gordijnen dicht, dat is niet heel erg ondiep. Het is niet heel erg maar. ondiep. Nee, wacht, nee, ik ben nog geen geboren ondiep. misschien. Dus dat, is, uh, dat heeft er misschien ook wel mee te maken. Maar waarom zijn ze dicht dan? Heb mag ze eigenlijk nooit aan gedacht om ze open te doen. Hmm. <laughs> maar ik laat ze ook zo wel openstaan, want ik weet uh, als je een laptop hebt liggen en je hebt je ramen of je gordijnen openstaan. Dan... Het maakt niet uit of er een raam tussen zit, dan ben je je laptop kwijt. Dus dat, uh, dat lijkt toch een beetje het nadeel van ja, goed, dit soort wijk. Ja. Maar je brouwt grote steden. Dus niet alleen om die, dat zie je ook in, in Zuilen en Overvecht. En daar uh, en zijn hier ja, best veel inbraken. Heb je ooit getwijfeld of je daar dan wel een huis wilde kopen? Ja, eigenlijk absoluut niet. Misschien, ik zag het misschien zelfs als een voordeel. Omdat, omdat, er juist, uh, misschien omdat het ook een vogelaarwijk was. Maar ook omdat er zoveel uh, geïnvesteerd werd in renovatie, in vernieuwingsprojecten betekent eigenlijk, als je het financieel kijkt, naar het kopen van een huis, is dat eigenlijk al een goede investering, want de wijk wordt alleen maar beter. En dan zie je ook in een wijk als Lombok bijvoorbeeld, die, eh, zag je hetzelfde vroeger gebeuren. En dan zie je gewoon dat, die, dat de wijk ja, verandert, nou hopelijk met het idee ook beter wordt. En ik heb het idee dat het nou, beter, misschien slechter wordt, dat het vroeger slecht was, maar het verandert in ieder geval. Waardoor het ja, wat, wat, wat meer mix wordt, wat minder eenzijdig. Want je zag echt inderdaad, nou, het was natuurlijk iets van meter huur, procent sociale huurwoning hier. En dan merk je gewoon dat ja, de, de bevolking is vrij inzijdig. En dan krijg je een beetje inzijdig problematiek. Maar je merkt wel dat het een beetje begint te veranderen. Ik uh, ben er niet-te-kentie. Ik woon al uh, 35 jaar in Ondi. Ja, we zijn nu in uw tijdelijke woning aan de Sparstraat. Ja, Sparstraat uw... 2. Ja, u bent met de brachieten die zijn mee verhuisd. Ja, alles mee. Ja, en de eet ik u eens mee. Hoe was het 35 jaar geleden toen u hier voor het eerst in de buurt kwam wonen? Gezellig. De deuren stonden open. Iedereen was buiten. Uh, kinderen waren in de speeltuin. Ouders zaten daarbij. Het was gewoon gezellig. En iedereen lette op elkaars kinderen. En uh, iedereen lette ook op dat er, dat er geen rotzooi werd gemaakt. Ja, dat is allemaal wel heel erg veranderd. Ja, sinds wanneer is dat veranderd? Nou, het is wel heel langzaam ingeslopen. Maar je ziet wel dat mensen niet interesseren of de wijk netjes uh, is of niet. Ik bedoel, er wordt wel heel veel uh, op straat gegooid. En. Uh, ja, mensen laten de hond op de stoep poepen. En al uh, dat soort dingen. Dat vind ik wel heel erg jammer. Hoe komt dat dan? Zijn die mensen dan zo veranderd? Of zijn dat andere mensen? Het zijn sowieso wel heel andere mensen. Maar ik denk dat mensen veel meer op zichzelf zijn tegenwoordig. Hoe is het veranderd hier de afgelopen vijf jaar? Sinds die sloop- en nieuwbouw er echt gekomen is. Mijn dochter heeft bijvoorbeeld zijn huis in de kleine wijk. En uh, nou, ze wil daar gewoon heel graag weg. Want dat zijn echt allemaal tweeverdieners. En die uh, komen s'avonds binnen. En dan gaat het licht in de keuken aan. Dan wordt er gekookt en gegeten. En dan na twee uur gaat het licht uit en ligt alles op bed. Dus er is... Uh, uh, pakjes worden ook niet aangepakt. Als ze postbode bij de buren aanbelt: van wilt u het even aanpakken? Want de buren gebeurt dat gewoon niet. Dat wordt geweigerd. Terwijl dat, ja, vroeger ging dat wel zo. En heeft ze daar een huur of een koopwoning? Ko koopwoning, ja. Mitros wil heel graag dat er een gemengdere buurt ontstaat. Dus ja. die willen heel graag koopwoningen hier vestigen. Ja. Wat is het effect van die koopwoningen geweest op de buurt? Uh, nou, wat ik zeg, de communicatie met, met uh, elkaar, dat va valt gewoon helemaal weg. En uh, het zijn bijna allemaal heel hoog opgeleiden die uh, in de wijk komen wonen. Maar ze zijn niet opgeleid om hun rommel op te ruimen, bijvoorbeeld. Nee? nee. Ik zit toch heel, in het kleine wijk ziet het er heel keurig uit. Nee. Mijn dochter is een perkje voor de deur. En die heeft, in het begin heeft ze dat zelf bijgehouden... En ze zegt, ik stop ermee, want uh, ja, ze, ze blijven gewoon opruimen. Er wordt gewoon alles tussen gegooid. Er is uh, van een auto de ruit uitgeslagen. Dan vraagt de eigenaar van de auto niet of iemand zo vriendelijk wil zijn om zijn ruit eruit te slaan. Maar wij als ondiepers, zou het mij overkomen, zou ik wel dat glas opruimen. Maar dat ligt daar dus nog, dat blijft gewoon liggen. En dat zijn dingen, ja, daar stoor ik me wel heel erg aan. Kom eens, hier. Kan je zeggen wat jij dan bijvoorbeeld als koper bijgedragen hebt aan de buurt? Nou goed, ik heb sowieso geprobeerd natuurlijk, nou, het oprichten van de kopersvereniging en nou, de bewonersvereniging, om je veel het, het, uh, nou, de buren met elkaar te betrekken. Dat vind ik wel belangrijk, dat je elkaar kent als buren. Nou, Dat is zeker binnen het kleine wijk het geval. Uh, ik heb ook wel in het geprobeerd om de omwoningen erbij te betrekken. Uh, we hebben ook een keer zo'n uh, kennismakingsdag gehad, we hebben een feest gegeven, ook de omwonenden uitgenodigd hebben. Maar dan merk je wel heel erg dat. Ja, het gevoel een beetje, is, nou, dat is niet ons soort volk, zou maar zeggen. Dus je ziet ze ook niet komen. Ze komen gewoon niet opdagen Ook de huis hier uh, ja, zien we eigenlijk niet. Enkeling, eentje, weten, dan, zit in de tuincommissie. Maar je merkt gewoon dat het, ja, dat het heel moeilijk is om ze bij te betrekken. En in het begin hebben we al hard geprobeerd om dat nou, ja, misschien te forceren. En we hebben nu zoiets van ja, het, het, moet, maar het moet denk ik maar gewoon groeien. Ze dus moeten gewoon over tijd gaan zien. Nou, dat wij ook gewoon normale mensen zijn. Niet allemaal advocaten en. Uh, je woon hier ook schilders en metselaars en automonteurs. Uh, uh, uh, maar dat ja, moet maar groeien over tijd dat we, ja, hè, dat we er ook bij horen. En, uh, je kan het niet forceren. Ik denk, tot, daar zijn we nu denk ik wel achter. Maar wat je ook doet, je zal het nooit goed doen. Mm. We zijn hier nu in de nieuwbouw van het fruitkwartier, bij wat straks het heet. heet. Hier hebben hier voorheen gewoon woningen gestaan. En een deel van het gebied waar we nieuwbouw hebben we vrijgehouden, zodat daar een plantsoen kan komen, behoorlijk groot. En dan heb je een hele grote open plek in de wijk, waar tot de wijk heel dicht bebouwd was. En er eigenlijk weinig plekken waren om, ja als je, je kinderen had om je kinderen te laten spelen. En nou, met die nieuwbouw kunnen we gewoon zorgen dat die plekken er wel zijn. Wat is nou een. Ideale wijk, hoe ziet die eruit? Wat voor dynamiek is daar? Dat is een hele interessante vraag die ook, waar je ook heel veel boeken over kunt lezen. Um, ja, maar voor heeft, jullie? Nou, Dat heeft wel te maken met toch een bepaalde mix. Ondriep was natuurlijk een, bijna een Mitroswijk. En Mitros is natuurlijk een woningcoöperatie. Dat het dus allemaal sociale huurwoningen waren. Ja, en dat leidt ertoe dat er toch veel mensen met een lage inkomen worden. Wat natuurlijk in prima is. Maar het leidt ook wel tot een bepaalde concentratie. Van achterstanden bijvoorbeeld, mensen die kwetsbaar zijn. En wat je liever wil, is dat er meer menging in de wijk is. Dus bijvoorbeeld ook mensen met een wat hoger inkomen. Euh, mensen met een wat hogere opleiding. Euh. En doordat wij koopwoningen hebben toegevoegd, zie je ook dat die instroom er ook komt. En dat er ook mensen naar ondiep komen die denken van, nou, dit is een gewoon een hartstikke mooie wijk. Want hij ligt ook dicht bij het centrum. Hij is toch dorps. Ik wil hier wel uh, een gezin stichten of uh, hier komen wonen. En nou, je ziet toch wel dat dat, bepaald, uh, ja, dat het een positief effect heeft op de wijk. Ja, want uh, hier in dit stuk waar we nu staan uh, komen dan kopers. Wat levert een koper op voor de buurt? Nou, dat is, altijd, dat is heel moeilijk te zeggen. Hè? Van uh, die directe een-op-een-relatie dat het beter gaat met de buurt is dus niet te leggen. Dat zie je ook heel veel terug. Je, je, je kan wel zien dat er... Uh... Nou, het draagvlak voor voorzieningen in de wijk neemt natuurlijk toe, dat is wel zo. En wat je ook ziet, is van, hier bijvoorbeeld met scholen, zie je dat ja, toch die scholen in deze wijk soms uh, ja, veel uh, achterstanden hebben. Als je erin kunt slagen om die ouders hun kinderen naar die school te laten gaan, wat ook nog best moeilijk is. Maar als dat lukt, dan krijgt zo'n school natuurlijk ook een boost. Dus het, zijn een, het is een, een klein ja, een, een, een samenspel van dingen... Die je niet meteen één op de een kan, uh, kan constateren, maar waarvan je wel ziet van nou, dat is wat ik met die dynamiek bedoel. Nou, praat me niet over mitros. Want dat is een woningbouwvereniging. Er is geen slechtere woningbouwvereniging als mitros. Waarom dan? Uh, achterstallig onderhoud, wat ze niet doen. Maar wel iedere keer de huursverhogingen doen. En nu zeggen ze, ja, we gaan de koopwoning omheen zetten. Als je tegenwoordig voor service belt, voor, uh, dat er een wc kapot is of wat dan ook. Dan krijg je Mitros Vastgoed aan de telefoon. Nou, dat, dat roept bij mij al vraagtekens op. Mitros Vastgoed. Dan denk ik maar, Vastgoed? Is zijn een woningbouwvereniging? Nee, dan gaan ze over Vastgoed praten. Kijk maar om je heen. Het is allemaal koop. Alles boven de twee ton. Rond de twee ton. Er is geen ene bouwvakker die daar kan betalen, dus ook een ondieper niet. En dan kunnen we zeggen, ja, we willen een nieuw bouw, of wit of dat. Maar er zijn ook heel veel ondiepers verhuisd naar koopwoningen, zeggen zij. Nou, die mogen ze mij opgeven. Die mogen ze mij opgeven. Hoe hebben ze dat gedaan om de helft van de, de hypotheek op zich te nemen, dat ze als mitra's zijn want ze kunnen het huis aan de straalsteen niet kwijt. Mijn schoonmoeder woont op tegenwoordig op de Manningslaan. Er staan nog een hele hoop appartementen staan gewoon leeg, omdat ze ze niet kwijt kunnen. Nee, dat snap ik. Als je duizend euro huur gaat vragen voor een appartement, dit is, dit is gewoon uitmelken. Maar zijn huurders niet lastigere mensen dan kopers? Ja, op het lange duur zijn huurders lastiger natuurlijk. Want die, die blijven voor de onderhoud gaan. Kijk, en als het gekocht is, dan is het jouw pakje aan en niet, en niet die van de huurder. Want de huurder zegt, ja hallo, ik huur het van de Mitros dus jullie moeten maar betalen. Kijk, en als het gekocht is, dan zegt Mitros, ja dat is leuk, je hebt het gekocht, je, je kijkt maar even. Maar wat, wat Mitros gedaan heeft, is een hele hoop huizen eromheen gebouwd van, van rond de twee en naar boven aan tonnen. Dan denk ik bij mij, je verpest een wijk en nou snap ik het wel, ze wouden de wijk uit elkaar trekken. Maar nu hebben ze wat hier het probleem bijna opgelost is. Eigenlijk, waar je langzaam aan ziet oplossen, wordt in Leidsche Rijn gecreëerd. Dat is ook nieuwbouw. Ja, ik weet niet, maar in Leidsche Rijn zijn er meer problemen dan een hele onbeam. Dus ze douwen eigenlijk alles de stad uit. En zo moet je het zien, dat is in Amsterdam gebeurd, dat is in Rotterdam. Dat is, een, dat, is, dat is gewoon een trend. Alles moet naar buiten en de koop moet erin. Maar dat levert veel meer geld op. Het, het, het, het, het hele beleid draait gewoon op geld. Maar dat is, dat is de, alles draait om geld, dus je hebben hun ook. En de politiek ja, die danst daar een beetje gewoon achteraan. En dan denk ik maar, ja, hallo, doe je over open. Mijn naam is Martijn Koster. Ik ben universitair docent bij eh, het departement... bestuurs- en organisatiewetenschap van de Universiteit Utrecht. De gemeentewijk is op dit moment een soort hurra-concept. Want er wordt vanuitgegaan dat die gemeente een heleboel problemen zullen oplossen in achterstandswijken. Problemen die er nu zijn. Een deel van die problemen die hebben er dus mee te maken... dat het nu heel, heel homogene wijken zijn. Er wonen heel veel, zogezegd kansarme families. En op het moment dat je een aantal van die kansarmen... eigenlijk uit zo'n wijk haalt... en daar kansrijke mensen voor in de plaats uh, zet... Hè? om maar even te zien als een, als een soort van maquette... waar je, mee, waar je onderdeeltjes van kunt schuiven dan zie je dat het gemiddelde stijgt. En dan zie je dat er dus mensen met een beter opleidingsniveau... met een beter inkomen in zo'n wijk terechtkomen. Ja, dus statistisch gezien gaat het beter met de wijk dan? Ja, zonder meer. Ja, plus dat je een aantal mensen ook de gelegenheid geeft... om zelf uh, sociaal te stijgen. Want een deel van die mensen die nu in huurwoningen woont... die zullen door die herstructurering uiteindelijk... in een koopwoning terecht kunnen komen. Dus daar zitten wel positieve aspecten uh, die ik ook wel zie... Aan de andere kant denk ik dat zo'n gemeentewijk voor een groot deel ook niet zoveel oplevert... omdat er heel weinig contacten zijn tussen zeg maar even de kopers en de huurders. Nu zijn jullie een, een woningbouwcorporatie. Ja. En ik had altijd begrepen dat woningbouwcorporaties er zijn om sociale huurwoningen te verhuren en te bouwen... Maar waarom is 100% sociale huur in een wijk niet meer voldoende voor jullie? We hebben de opbrengst van koopwoningen nodig om die plannen te realiseren. Dat, dus ook al alleen om die reden moeten we als we nieuwbouw een deel koop uh, ook bij de huurwoningen zetten. Anders kun je die, al die huurwoningen niet uh, betalen. Daarnaast is het ook gewoon goed voor de wijk als die menging uh, er komt. Dus ja, die twee, die, uh, die, die twee punten die helpen elkaar... En, uh, Waar het uiteindelijk ons om te doen is, is dat we wel degelijk huurwoningen in de wijk overhouden, maar dat die in een beter en een beter levensvatbare wijk staan. En daar zorg je met de koopwoningen, zorg je er ook voor als dat in goede harmonie straks kan samenleven en als dat een goede en leuke en aantrekkelijke wijk wordt. Mooi? Ja, heel mooi. Wit, vooral. Ja, witte ja. vloer, witte muren. Kookeiland. Kookeilandje. En um, de afzegkap komt nog te hangen. En hier is een koof, speciaal voor de koelkast. Dat mooie koelkast, Een kost, hele, he? ko hele mooie koelkast. Ja. Met, een, uh, met een super cool functie. Als, het, uh, als ik het even snel uh, de biertjes koud hebben. Zeg waar. Mijn naam is Rolf de Gensis. ik ben programmamaker en ik ben 27 jaar. Ik heb um, vanaf um, vorig jaar dit huis uh, op het oog gehad. Dus ik heb maar twee jaartjes in Ondiep gewoond, volgens mij. Volgens mij was ik 24 toen ik um, dacht dat ik in Ondiep wilde gaan wonen. En toen uh, kwam die huis te koop. En toen dacht ik, oké, okay, dat is best wel betaalbaar. Groot huis, tuintje, vlakbij het centrum. Hoe duur was het dan? 250.000 euro. Nou, dat kon wel voor ons goed startershuis. We gingen met z'n tweetjes. Dus het huis was ook veel te groot. En toen heb je er twee jaar gewoond en nu heb je een nieuw huis in Amsterdam. Ja, ik heb, ik heb er twee jaar gewoond. Ja, echt gewoond. Sterker nog, ik, we dachten al eerder over van nu gaan we naar Amsterdam. Want onliep is natuurlijk ook een beetje... Het is, ik dacht, het is vlak bij het centrum, maar je loopt ook niet naar het centrum. Dus je gaat niet uh, zo lekker lopend uit eten of zo. Dus het was gewoon te ver weg. En um, het, het, eigenlijk was het gewoon een beetje een plekje apart. En het was gewoon... Ik vond het onhandig. Dus toen wilden we alweer weg. Ik, ik had gewoon niet zo heel veel um, binding met Ondiep of zo. Het is geen, het is geen mooie wijk, het is geen... Uh, ik weet niet, er zat ook niet echt interactie in die buurt... Terwijl de, de oorspronkelijke ondiepers... die zeggen altijd van ja, ondiep was zo ontzettend gezellig altijd. Iedereen kende elkaar, er wonen hele families. We liepen overal bij elkaar binnen. In dat nieuwe wijkje, dat waren allemaal mensen... die gewoon jonge gezinnetjes, werkers... die uh, daar helemaal niet op zaten te wachten. En ik ook niet. Nee, dus had je geen contact met je buren? Nee, nou, natuurlijk wel. Je, je kent ze wel. En, uh, en je groet elkaar heel lief, maar als je... Super lang op een dag moet werken, dan ga ik niet uh, nog eens bij elkaar op de koffie. Dus dat had ik helemaal niet bij, uh, bij mijn buren. En ook niet bij, want dat was wel grappig. Mijn overburen, die, dat waren wel de oude ondiepers. En daar konden we heel erg goed mee, maar dat zag ik ook een beetje als een soort van... <laughs> wat een lieve mensen, ben jij super lief? Hè? weet je? Dus... Uh, en, en dan... Uh, dan kwam ik bij een vrouw binnen en die... Uh, Super aardige mensen. Maar weet je, je voelt gewoon, er is zoveel afstand op, tot die mensen. En onderling. Want waarom waren zij zo anders dan jullie, dan jij en je vriendin? Uh, sociale klasse. Ander opleidingsniveau en, um, en, en andere, gewoon andere keuzes. Ik bedoel, gewoon alles van de behangetjes tot aan... Zoals een huis eruit ziet, zo is volgens mij iemand ook. Wat ik eigenlijk een beetje raar vond... Had je een, een buurtfeest werd er dan georganiseerd en volgens mij was dat dan vanuit Mitros. en dan had je um, ook dat weer. Weet je, dan heb je een bepaald soort muziek en dat, dat vinden zij dan. Dat vindt de overkant van de straat vond dat dan geweldig. Wat voor soort muziek? Ja, um, meer de Nederlandstalige muziek, een soort van uh, weet je Peter muziek. Vind ik geweldig als ik heel erg dronken ben. Maar dat, nee, maar serieus, dat ga ik niet. Dat is niet. Dat, daarvoor ga ik niet naar een, een buurtfeest. En het is dan de hele dag en het was echt zo braderie bradera. En als ik een buurtfeest zou organiseren, zou ik het heel anders doen. En dat deed ons wijkje dan ook. Alleen dan kwamen zij weer niet. En nu uh, woon je hier. Nou, ik vind het heel mooi. Beter wonen. Het werd gemaakt door Emmy Kollauw. Techniek Kamer. eindredactie Anton de Goede. En deze documentaire was in het kader van Leven de Stad de themaweek van de VPRO. Ja, jongens, het is niet meer zoals vroeger. De dingen veranderen, mensen veranderen, de stad verandert. Nu heb ik zelf ook heel lang in zo'n wijk gewoond. Zo'n wijk waar hele families wonen. Vader en moeder wonen dan op 71. De zoon woonde op 63, dochter op 25. Dat vond ze eigenlijk veel te ver weg. Maar ja, er was niks dichterbij vrij. En die wijk is natuurlijk ook eh, in de tijd dat ik er niet meer woon... heel erg veranderd. En dat komt niet alleen door die corporaties. Want mensen gaan dood en die kinderen die willen toch, eigenlijk toch wel weer iets anders... We woonden daar in een klein uh, benedenwoningkie uit 1923. En toen wij weggingen, toen zei onze buurvrouw tegen mijn vrouw... Ik stond er zelf gewoon bij, ze zei... We zullen hem wel missen, hoor. Hij liep altijd zo blij te klappen. Ja, ja, ja, ja, ja. dat was ik. De buurt de Biel, met mijn studie Nederlands. En op de laatste avond, voordat wij verhuisden... ging ik op een leeg bierkrat zitten en schreef ik het volgende ding... Ik zal nooit mijn kop meer stoten tegen jouw deur. En jij bent eindelijk verlost van mijn eeuwige gezeur. Over rotte vloeren in je dak, dat altijd lekt. Over slakken in je keuken, daarover brak ik vaak mijn nek. Over het tikken en het zuizen in jouw buizen. Het spijt me, maar we gaan nu echt verhuizen. Je bent ontkleed, je bent zo naak, zo leeg, zo kaal. En je mooie kamer klinkt als een kathedraal. Er hangt geen jas meer aan de kapstok, geen gordijn meer voor de ramen. En jouw voordeur draagt niet langer onze namen. Piep nog eens een keer met je roestige scharnieren. Blaas nog eens wat wind door je kieren. Klap er nog een laatste keer met je ramen. En laat het nog eens regenen in je tuin met wilde bramen. Ritsel nog een keer met je muizen. Je moet het snel doen, want we gaan nu echt verhuizen. Dag deur, dag vloer, dag dak. Dag muur, dag muis, dag slak. Dag huis, dag huis, dag thuis. Kraak nog eens een keer met je buren. En laat me nog eens iets horen door je muren. Gorgel nog een keer met je riool. Ruik in je keuken nog eens een keer naar boerenkool. Dag play, dag kraan en dag fornuis. Dag huis, dag huis, dag thuis. Dag huis, dag huis, dag thuis. Het is tijd voor onze cursus alleen zijn. In ondiep trouwens, komen ook als gevolg van dat mixen natuurlijk van die buurt, ook steeds meer singles wonen. Singles. Het worden er sowieso steeds meer. Het is een groeiende groep. Het, en, al bovendien, singles is een groep zonder glossies, zonder tv-programma's. Je hebt natuurlijk dating sites voor singles, maar. Ja, dus, dus die zijn om te koppelen. En het gaat vanavond, en in onze cursus, gaat het daar niet om. Het gaat om de staat van alleen zijn. Alleen zijn en niet alleen zijn. Nee, niet eenzaam zijn. Alleen zijn. De staat van alleen zijn. We hebben het ge gehad over de vrije tijd. We hebben het vorige week gehad over het wonen. En deze keer gaan we het hebben in onze cursus. Alleen zijn over moeilijke momenten. Als ik s'avonds in bed lig...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 Het is niet echt een truc. Zo. Gewoon boeken lezen in bed of dvd-reks kijken en dan val je op een gegeven moment wel in slaap. Alleeuze ja, van die melige Disneyfilms, waarin iedereen heel blij is. En de Goonies, die heb ik ook allemaal veel bekeken. En documentaires, wat ook altijd heel opbeurend is als je alleen bent, is een documentairebox van de Beatles kijken. En dat zijn gewoon zo'n vier vrolijke mannen, die, waar ik altijd heel blij van word als ik die zie. Sowieso een reeks die niet over de liefde gingen. En is met mij niet per se iets mis. Maar dit is mijn situatie en ik maak er het beste van. Zeker geen reeks die gaan we verlieven. Moeilijke momenten. Dat was deel 3 uit onze cursus Alleen zijn. Die werd gemaakt door Maatje Duin en Esma Linneman. Eindmontage Arno Peters. De cursus heeft trouwens, die doet ontzettend veel stof opwaaien. Uh, Maartje Duin was uh, onlangs bij Even Blij Met singles op televisie. En op Facebook heeft de cursus ook zijn eigen pagina. Zoekt u op Facebook naar cursus Alleen, gaan, uh, alleen Zijn. Pardon. Zoekt u op Facebook naar cursus Alleen Zijn. En dan komt u er vanzelf terecht. Volgende week deel 4 uit onze cursus. En die is getiteld Lijf en Leden. En volgende week ook War Room in de Mergel. Bij de Kallenberg in Zuid-Limburg... bevond zich tot 1992 diep onder de grond een geheim NAVO-hoofdkwartier. En dat NAVO-hoofdkwartier had de omvang van een kleine stad. In acht kilometer grot zaten 400 kantoren verstopt. Twee restaurants... Een kapsalon en zelfs een golfbaan met kunstgras voor de officieren. James Bond is er niks bij. Die Kannenberg is afgelopen januari eindelijk teruggegeven aan de eigenaar, het Limburgs landschap. Het wordt dus nu eens tijd voor een reconstructie, want wat werd er allemaal aan ons gezichtsveld onttrokken? Dat horen wij volgende week. Misschien kunnen we er een studio in bouwen, zodat we af en toe kunnen uitgaan zenden in de Kannerberg. Dat zou toch wel geweldig zijn. Mocht u, dames en heren, willen reageren... redactie, apenstaatje, hollanddoc.nl www.hollanddoc.nl slash radio Dat is onze site. En daar kunt u alle oude uitzendingen terugluisteren. En u kunt daar ook een abonnement nemen op de bijlooppost. En in de bijlooppost maak ik elke week gewacht... van wat er aanstaande zondag zal komen. www.hollanddoc.nl slash radio Hier zometeen het journaal. En daarna de sport langs de lijn... met de, de, de ontknoping van de voetbalcompetitie die aanstaande is. Tot volgende week, luisteraars. Dag, dag, dag, dag.